Uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. In Parijs, Londen en Brussel was het vandaag autoloze zondag... om aandacht te vragen voor de gevolgen van de klimaatverandering. Lege straten dus en zo werd op de beroemde Tower Bridge in Londen... een enorme yogasessie gehouden. Zo'n 27 kilometer aan Londense straten werd afgesloten... wat tot verkeersophopingen leidde in de rest van de stad. Ook in Parijs waren veel straten afgesloten... Wie toch met de auto ging, riskeerde een boete van 135 euro. In België was niet alleen Brussel autoloos, maar deden 13 Vlaamse steden mee. De koelbaden bij de Dam tot Damloop hebben mogelijk levens gered. Dat zei de organisator van de hardloopwedstrijd. Hij zei ook dat er tientallen ambulanceritten zijn geweest... wat normaal is bij een hardloop-evenement van deze omvang. Vanwege de warmte mochten de laatste twee groepen vanmiddag niet van start gaan... zo'n 4000 deelnemers... In totaal deden 46.000 mensen mee aan de Dam tot Damloop. Nederlandse vrijwilligers die gisteren meededen aan de World Cleanup Day... hebben opvallend veel lege Red Bull-blikjes opgeruimd. Dat blijkt uit de statistieken die de vrijwilligers hebben bijgehouden. Zo'n 16.000 Nederlanders deden op 1.400 locaties mee aan de opruimactie. Ze vonden vooral blikjes, daarna volgden snack- en snoepverpakkingen... Ook in 160 andere landen werd gisteren World Cleanup Day gehouden en daarmee was het volgens de organisatie de grootste opruimactie ooit. In de Zwitserse Alpen hebben zo'n 250 klimaatactivisten de Pizzol gletsjer symbolisch begraven. De gletsjer heeft inmiddels zoveel ijs verloren door de opwarming van de aarde dat het wetenschappelijk gezien geen gletsjer meer is. Volgens schattingen is hij rond 2030 helemaal verdwenen. Het weer vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en ook de kans op buien met onweer. Het koelt vannacht niet verder af dan 14 graden. Morgen dan klaart het geleidelijk op, maar met hooguit 20 graden is het dan een stuk minder warm. Dit was het NOS Journaal. Ik kan er niet omheen. Hij is mijn type. Beslist, mysterieus, realist. Altijd ready. Groffe humor. Slappe lach. oude hoeren.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 Op Terug bij Piecel Radio Show 1351 hier op Siemens Zandvoort. We gaan weer beginnen aan een uurtje nieuwheidsmuziek. Stefan Rodos die heeft de aftrap en net toch wel weer een jaar, denk ik wel, misschien wel langer, een nieuw album gemaakt. Spiritual Incantations onder het label van GAP Music, GAP Music uit Engeland. Um, eens even kijken, daarna kom, gaan we in, uh, ik dacht op, het, op de Canadese tour met Trio Beauvoir met uh, La Suite, voor Nou ja, ik, ik spreek het maar op zijn Nederlands uit, kan mij het schelen. Het is heel lang geleden, 6e klas lagere school, dat ik uh, een beetje Frans heb gehad. Uh, natuurlijk nog veel andere werkjes, waaronder uh, noemen zwaar, geweest in het eerste uur ook al, uh, Lorena McKenna. Uh, wel uh, drie albums voor haar en in dit uur ook weer twee. Dus uh, we ga er lekker voor zitten en genieten van deze oude New Age muziek.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 Radio. Please visit my website at johnotott.com. That's John O t o t, -T dot com. Thank you. Thank you.